Lot Lewin met het NOS Journaal. Premier Rutte komt eerder terug uit India voor een kabinetsberaad over de MH17. Minister Blok van Buitenlandse Zaken laat weten dat de bevindingen van het Joint Investigation Team... morgen in de ministerraad worden besproken en Rutte wil daarbij zijn. Blok noemt het een ernstige constatering en een belangrijk stuk van de puzzel... dat het onderzoeksteam concludeert dat de bukraket, waarmee vlucht MH17 werd neergehaald... afkomstig was van het Russische leger. Noord-Korea zegt een locatie voor nucleaire proeven te hebben vernietigd. Drie tunnels en een paar wachttorens werden opgeblazen op de locatie in het noordoosten van het land. Het regime had geen officiële waarnemers uitgenodigd, maar wel journalisten uit verschillende landen. Het opblazen van de proeflocatie was aangekondigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... in aanloop naar zijn mogelijke ontmoeting met president Trump volgende maand. De politiek moet meer doen tegen bijtincidenten met bijvoorbeeld pitbulls en rotweilers. Deskundigen pleiten in een hoorzitting in de Tweede Kamer voor een landelijk registratiesysteem, een melkkorfplicht en een fokverbod. Er zijn geen landelijke cijfers, maar een advocaat dierenrecht telde vorig jaar 50 incidenten met bijthonden die de landelijke media haalden. En dat is volgens haar het topje van de ijsberg. Ze zegt dat het gaat om afschuwelijke incidenten met verminkte gezichten en afgerukte ledematen. In een distributiecentrum in Schravenzanden is 500 kilo cocaïne ontdekt in een partij Ananassen. De vondst was twee weken geleden, maar is vandaag pas bekendgemaakt. De politie was de drugsmokkel al langere tijd op het spoor. Omdat er geweld dreigde, werd er ingegrepen. De criminelen wilden personeelsleden van het distributiecentrum vastbinden om vervolgens de drugs weg te halen. Vijf verdachten zijn opgepakt. Het weer dan nog, over het midden en zuiden trekken wat buien over. Later in het zuiden ook kans op onweersbuien met hagel en wateroverlast. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen, later op de dag, ook weer een paar regen- en onweersbuien. Het weekend is droog met maxima van 8. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Welkom terug bij het tweede uur van Muziekboulevard Live. En het tweede uur van Matchbox. We gaan snel weer van start... Met heel veel lekkere muziek. Dankzij Bart van der Meer. Volgende week is hij er zelf weer. Eh, maar deze week mag ik het nog een keertje voor hem waarnemen. Dus geniet. Was Arthur Conley en uh, niet een van de beste kwaliteitsopnames van uh, dit prachtige liedje Sweet Soul Music, uh, geschreven door Otis Redding. En uh, Otis Redding die ontdekte hem ook en uh, die produceerde ook deze uh, plaat. Later zouden die nog een aantal andere grote hits krijgen zoals Funky Street. En Arthur Conley heeft ook nog een tijdje in Nederland gewoond. Ja, we weten dat ook weer. Maar dit is waarschijnlijk één nom, me uit een televisieshow gehoord, uh, gezien dit applaus. We gaan verder met The Emen Corner. Hallo Susie. Woehoe, en die Fairwater We're yeah. yeah. gonna De Beach Boys, hè? wat was het? Het is er toch, of was het, toen de tijd zeker toch een geweldige band. Uh, Pet Sounds was uh, eigenlijk hun topalbum. En er komt het nummer ook vanaf. Verder stonden daar natuurlijk Wouldn't It Be Nice op. En ook nog het prachtige God Only Knows. Heerlijke plaat. Ik heb hem een tijdje geleden aangeschaft toen hij opnieuw werd uitgebracht op heel duur vinyl En eh, dat klinkt toch allemaal wel weer helemaal te gek. The Beach Boys, de Sloop John B. En eh, daarvoor Andy Farewell, Low met Die eh, Eamon Corner. En hello, Suzy. En nu gaan we naar New Orleans. Laten we dat eens doen. Ja, je weet maar nooit wat goed voor is. Hé? Toch? Oké, okay, Burn Elliot met New Orleans. het eh, officieel, of zo heet de band officieel. En het nummer heet New Orleans. En ook daarvan zijn weer heel veel verschillende uitvoeringen beschikbaar eh, over deze prachtige Amerikaanse stad. New Orleans. En we gaan door met Nederlands eh, werk van die fantastische serie de uh, the Golden Years of Dutch Pop Music. Een fantastische serie die uh, zowel op cd als op lp is uitgebracht. En uh, waarin de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek in de jaren 60 en 70 centraal staat. En daar zitten juweeltjes bij jongens. Dat kan ik je echt verzekeren. Dit is er een van. Van QB uh, and the Blizzards. En dat heet Richard Corey. night and put a bullet to his head but I ...en The Blizzard... ...en Richard Corey... ...een we dat ook nog weer in die ver... ...ook van Them onder andere uh, bekend is. Maar goed, dit was een Nederlandse uitvoering... ...Richard Corey, Tubi en The Blizzard. Door naar The Doors. Jawel, people are strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked.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 When you're a stranger Faces look deadly When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are uneven When you're down When you're strange, when you're strange, when you're Just where you are The beauty will astound you That's around you And so far away the magic Let's do Het magische woud. Magic Forest. En weer zo'n plaat. En denk je. Van, oh ja, dat ken ik nog. Dat, uh, ja, dat was ook zo'n hit in de jaren 60, 70, weet ik veel. Fat Matters heet uh, de band. En het liedje heette dus inderdaad Magic Forest. Dat Paul McCartney uh, uh, met Fats Domino in gedachten het volgende nummer schrijf, schreef. Uh, dat, is, uh, dat mogen duidelijk zijn. Uh, de Beatles namen het natuurlijk zelf ook op. Maar uh, uiteindelijk uh, was het eigenlijk een beetje bedoeld voor, door Paul dat vet het zou gaan opnemen. En laat hij dat nou nog gedaan hebben ook. Ja, echt waar. Hij heeft het gedaan. Vets. Lady Madonna. Maar dan een uitvoering van Vets Domino. Lady Madonna. Cheering at Wonder how you paid the rent. Did you think that money was heaven and sin Friday night arrived without no suitcase Sunday morning creeping like a nun Monday child had learned to tie him Toch? Nou, dat is toch lekker hè? als je een liedje schrijft. En uh, zo'n grootheid als Fats Domino neemt dat dan nog eens een keertje op, ophouwkostje. Omdat je het daar eigenlijk een beetje voor bedoeld hebt. Nou, hartstikke fijn. Paul McCartney schreef het, dus Vets Domino zong het. En het was natuurlijk ook een single voor de Beatles zelf in 1968. Ook alweer zo'n 50 jaar geleden. Tjonge, jonge, jonge, wat vliegt de tijd, zullen we maar zeggen. Hè? Nou ja, en de tijd hier in Matchbox vliegt ook. Want uh, schiet lekker op alweer. Cocaine, oorspronkelijke versie van J.J. Cale. Later nog eens dunnetjes overgedaan door Eric Clapton, maar dit is de echte. was dat van... J.J. Uh, Kale. En later, zei ik al... zou uh, Clapton het nog eens dunnetjes overdoen. Het waren dikke vrienden. En Clapton heeft al meer nummers... Uh, van J.J. Uh, Kale... tot hits gemaakt. Oké. Okay. Julie Driscoll, Brian Auger... en The Trinity, Save Me. Save me... Save me... School, uh, um, uh, Julie Driscoll, Brian Auger en The Trinity. Een combinatie die wel meer leuke plaatjes gemaakt heeft. En hun grote hit was natuurlijk Wheels on Fire. Nummer uh, geschreven door Bob Dylan. Die overigens vandaag jarig is. Maar als u naar de lunch geluisterd heeft, weet u dat hij 77 jaar vandaag geworden. Bob Dylan. Woehoe. We gaan uh, met door met Bad Middler En The Rose. Uit die prachtige film... drowns the tender reed some say love Midler natuurlijk, moet ik zeggen. De Rose. Uit die prachtige film een beetje gebaseerd of gebaseerd op het leven van Janice Joplin. En eh, dat dat een heftig leven was, dat is eh, natuurlijk wel duidelijk. De Rose, dus prachtig manier gezongen door Bette Midler. Vakvrouw, vele mooie platen gemaakt. Goede actrice, goede comedienne. Echt eh, heel erg leuk. Goed, nu gaan we naar de Beatles. Alleen eh, alle vier alleen. Ja, de Beatles, alle vier alleen. Ze zijn niet samen, maar ze doen ieder hun eigen dingetje. En alle vier de Beatles, Paul, John en George en Ringo... hebben allemaal wel een soloplaatje gemaakt gebaseerd op oude rock'n'roll. En dat is, dat is zo leuk. Paul McCartney begint, die trapt af met een werkje van Elvis Presley. En dat heet All Shook Up. En daarna krijgen we die andere drie nog. Nou, wordt het helemaal gezellig. up alone. Ja, rocken kunnen ze wel, hè? Uh, Paul McCartney maakte natuurlijk toen een album, uh, de oh, CCCP, oftewel uh, de. Uh, ja, een, een Russisch album, uh, zeg maar. En uh, uh, dat, uh, daar stonden allemaal van die oude rockklassiekers op. Waaronder dit uh, prachtige, uh, Amal shook up. John Lennon uh, deed het ook. Die maakte in 1975 een album dat heette Rock'n'Roll. En uh, ja, het, het, het liep een beetje raar eigenlijk. Het was in zijn zogenaamd Lost Weekend, zoals dat dan genoemd wordt in zijn leven. Uh, Yoko Ono had hem de deur uitgeschopt. En uh, een, met een Chinese vriendin, Mei Pang, had Pang, uh, ging hij naar Los Angeles. En dat was niet zijn beste tijd, want hij uh, nou, dreigde dan te gaan aan drank en drugs. En andere, uh, weet ik het allemaal niet. En uh, hij maakte wel een paar LP's nog in die tijd, zoals uh, Walls and Bridges... Wat een, een leuke plaat is. Maar um, ja, zijn, zijn laatste wapenfeit eigenlijk voordat hij vier jaar uit de openbaarheid verdween vader werd en het kind ging verzorgen, omdat Joko hem weer teruggenomen had, uh, ja kwam hij met deze plaat. Dus dat was eigenlijk zijn laatste wapenfeit voordat hij in 1980 vlak voor zijn dood weer met uh, Double fantasy kwam. Nou, John Lennon dus, Sweet Little 16 van het album Rock Roll. vol met van dit soort werkjes eh, grote hit daarvan, was Stand By Me, natuurlijk, dat oude nummertje van Ben E. King, wat Lennon ook aangepakt heeft, en die LP die pad gewoon van de energie uit elkaar. Dat is, dat is gewoon echt geweldig. Wat die dat, hoe hij dat in die tijd nog voor elkaar gekregen heeft. Nou, dat is toch wel een wonder. Maar maakt niet uit. Het is een vreselijk lekker album. Dat dan weer wel. Rock'n'Roll 1975 kwam het album uit en het stond helemaal vol met dit soort fantastische werkjes. Maar George Harrison liet zich in de tachtige jaren niet onbetuigd en dacht, kom, wat die gasten kunnen, kan ik ook. En hij pakte een oud liedje geschreven door Rudy Clark en en werd dat origineel opgenomen werd in 1962 door de heer James Ray. En uh, George deed het op zijn album Cloud 9 nog eens eventjes heel heel dunnetjes over. En dan heb ik het natuurlijk over uh, I've Got My Mind Set On You. I've Got My Mind Set On You I've Got My Mind Set On You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 George Harrison dus, Got My Mind Set On You van zijn album Clouds Nine. Ja, en als die andere drie al geweest zijn, mag Ringo niet ontbreken. Natuurlijk, alleen Ringo... Ja, Ringo heeft natuurlijk best wel een leuke solo carrière En weet je wat zo grappig is met Ringo? Hij, hij toert nog steeds met de All-Star Band. En daar zitten er niet de minste jongens in. Hè? Dat is echt een, een topband. En Ringo is gewoon zanger. En die doet gewoon lekker. En doet gewoon lekker. Dat is een live ding. Het is geen groot zanger. Maar hij doet het gewoon ontzettend leuk. Van Ringo gaan we een nietje draaien. Dat hij zelf schreef. Back of Boogaloo. Geproduceerd overigens door zijn, door zijn bandmate. Ex-bandmate George Harrison. Ringo Starr! Uh, hoe leuk is het? Uh, Ringo zou er eigenlijk ook verantwoordelijk zijn dat uh, niet lang hierna, want dit nummer werd vlak na de Constance voor Bangladesh opgenomen, maar Ringo zou er uh, niet ver zou er verantwoordelijk voor zijn dat later, in 72, 73, alle vier de Beatles nog een keer op één LP zouden spelen. Ja, echt wel. Dat was het album Ringo. Ze wisten het niet van elkaar, ze speelden niet samen. Maar ze, wilden, ze deden wel alle vier mee. John Lennon schreef uh, I'm the Greatest voor hem. Paul McCartney schreef Six O'Clock in the Morning voor hem. En uh, George Harrison uh, de, deed een aantal dingen zoals bijvoorbeeld Photograph. Nou, dat was, uh, dat was eigenlijk ook een beetje de laatste keer dat alle vier de Beatles op één LP samenwerkten Nou, samenwerkten los van elkaar dan. Oké, okay, nou, bent u daar ook weer van op de hoogte? Even kijken naar de klok. Ja, ik red het nog. We gaan Elvis in ieder geval nog doen. Such a night. It was a night. Oh, what a night it was. It really was. Such a night. The moon was bright. Oh, how bright it was. It really was. Such a night. The night was a light With stars above. Oh, when she kissed me. I had to fall in love.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 And the moonlight How will I remember I'll always remember That night Oh, what a night It really was such a night When we kissed I had to fall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 De pelvis, de king of rock'n'roll Zo Nou, ik heb nog geen plaat voor u De Buy Blues laten we even zitten Wat normaal tot het einde is Maar die doen we even niet Dit wordt de laatste plaat voor deze En uh, nou, volgende week is Bart er zelf weer Dus uh, kunt u weer van zijn stemgeluid genieten En uh, ik vond het fantastisch Om het afgelopen drie weken van hem waar te mogen nemen Lekkere muziek Lekker programma dus uh, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Volgende week mee met Bart. Ik ga er vandoor. So crying, on the road again. On the road again. Hoe toepasselijk. Road again. Can't eat. But I'm so tired of crying, but I'm out. On the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled. I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 Soon one morning down the road I'm gone But I ain't going down there